Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. 25e jaargang, aflevering 36. Dan maakt het vandaag alweer vrijdag 4 september 2015.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 Maar vergeet het maar snel, want anders is het straks geen verrassing meer. Hé, hey, uit de lijst is DJ Antoine samen met EK, met Halliday na 7 weken. En Bob Sinclair samen met Dan Thelman. Feel the vibe is na 19 weken uit de lijst der lijsten gegaan. Zo direct, dus om half 5 de Nederlandse top 40. Tussendoor veel mooie nieuwtjes over de artiesten en natuurlijk het vaste item. Maar eerst gaan we kijken hoe de top 3 er van vorige week uitzag. Weet jij het nog? Nou. Ik niet meer hier komt hij nummer 3 nummer... Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie vorige week Jack samen met Mike Taylor met Something, Nummer 2, Nicky Jam en Ricky Iglesias, El en Adam Lambert natuurlijk met Ghost Down op nummer 1. Deze week beginnen we met de nummer 40 Robin Schulz Met de prachtige single Sugar. De was in de lijst. Nu alweer gezakt naar een veertigste plek. Robin Schulz met sugar. En zo zorgt hoort Robin Schulz het uh, niet alleen. Gelukkig niet. Francesca Yates is erbij. Nummer 39 slaan we over. Dat is de snelste daler van deze week. Kelvin Harris en Disciples, how deep is your love? En wij gaan door met de nummer uh, 38... 13 week alweer in de lijst één plaats is gestegen. is Lost frequencies met reality Today I got a million Tomorrow I don't know Visions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe that time's a mission, no. I can fly high.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 Up your mind. what do you mean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 5, Decks of Summer, Fly Away. Ja, dan maak ik dezelfde pout als uh, vorige leken. Dat vind ik wel grappig. Uh, het zit je de muziek uit te zoeken. S Sander die is altijd van de muziekproductie hè, bij mij. Dat kan ik makkelijk zeggen, want hij is er vandaag niet bij. En uh, die heeft mij een mooi instrumentaal nummer gegeven. Maar dan doen we nou maar de echte versie. 5 seconds of zo, maar fly away, deze week van nummer 30. Een lekkere gitaren nummer. Zo direct een kleine resume van de 40 naar de 30. Maar eerst fly away. Ik denk dat het een beetje wel de trend is, aan het worden is van de nieuwe muziek. Eigenlijk is het de oude muziek gewoon uh, goede band een goede gitaristen, goede drummer, goede bassist. En dan krijgen we dit uh, prachtige werk. Five Seconds of Summer met uh, Fly Away vinden we op de 30 ste plek deze week in New York Breakdown. Tijd voor een kleine resume. Kijk welk welke platen we wel en niet hebben gehad. Normaal gesproken laat ik dat over aan Sander Leijsje. Uh, Sander Douwe, Maar die is er op dit moment niet zoals je al hebt gemerkt.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 Helaas zijn ze wel twee plaatsen gezakt in een zevende week. Van 25 naar 27. 5 seconds op Summer. She's the kind of Heart. Ik blijf het prachtige plaats vinden. Maar dat komt denk ik echt net zoals een andere single. Dat het echt door instrumenten nog gemaakt is. En niet door computers. Ik doe het ervoor.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 The moves up, yeah, but that crowd need a measurement ruler Celebrate life and I'll pay for it. Like a body nice next to my tongue for Yeah, Party all right, let's all aboard, bless all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And the mother girls they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cold, perfect. Time gotta let it flow. You go, know I'm watching, I'm watching it. I don't like it